Door ben met het NOS-journaal. In het zuiden van Limburg, in de buurt van Gulpen, zijn twee campings ontruimd vanwege wateroverlast. Zo'n 200 kampeerders moesten daar een plek verlaten. Ze zijn naar hotels in de buurt gebracht. Het water vormt geen gevaar voor dorpen en steden in Zuid-Limburg. Meer overlast is er net over de grens in België bij Voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. Maar inmiddels zakt het waterpeil daar weer. De snelweg A2 was vannacht bij de grens met België afgesloten. Maar inmiddels is de snelweg weer open. Tussen Maastricht en Visee rijden geen treinen en NS verwacht dat dit tot morgenochtend duurt. Klimaatactivisten hebben vanochtend vroeg een taxibaan op de luchthaven van München bezet. Ze lijmden zich vast aan het asfalt zodat er geen vliegtuigen konden taxiën. De politie heeft de activisten weggehaald en het vliegverkeer is langzaam hervat. De activisten schrijven de opwarming van de aarde voor een belangrijk deel toe aan het vliegverkeer. Ze spreken van een klimaatcatastrofe. Het leefgebied van de wolf breidt zich uit in Nederland. Nu zijn er negen roedels bekend. Zo'n roedel telt meestal vijf tot negen wolven. De universiteit in Wageningen verwacht dat het aantal roedels kan groeien... naar misschien wel zes keer zoveel. Vooral het noorden en oosten van Nederland blijken aantrekkelijk voor de wolf.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 Een zeer goedemorgen vanuit uh, Racecafé Robbel aan het LDC uh, Plein. We zitten hier op 18 mei en doen Goedemorgen Zandvoort samen met uh, Hans Botman. Die ja, ook de goed redactie gedaan. Heeft. Welkom. Goedemorgen. ja. Goedemorgen. Goedemorgen. De techniek en de muziek door Thomas de Jong. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan met de wethouder De Kloet praten over de bouwprojecten. Carina Veren spreekt met Iris Plantinga, de fotograaf die exposeert in het Oude Raadhuis. Classic concert morgen. In de tweede uur praten wij over muurschilderingen in de Celsiusstraat. Uh, Eén een, een, een klassiek concert is maandag. Oh, is maandag. Ja, heel, heel uh, raar. Tweede, tweede Pinksterdag natuurlijk, is verschoven. Tweede Pinksterdag, ja. Oké, okay, dan gaan we naar het tweede uur muurschilderingen in de Celsiusstraat En daarna Carina Veer praat met de organisatie over de komende Spartan Race. En ik heb begrepen dat ze ook mee gaat lopen. Dat weet ik niet, volgens mij. Ja, nou, daar gaan we vragen aan. Misschien kan ze wel goed over die muurtjes heen klimmen. Twee keer denk ik dat ze hem loopt, ja. <laughs> ja. En aan het sluitstuk praten wij met Marcel Sukel van Zee over de toekomst van is Een lijvig debat geweest afgelopen woensdag. Hoewel het eigenlijk wel een beetje tam was, vond ik. Maar goed, we gaan het eens even horen wat hij ervan vindt. Nou ja, zeker, absoluut. Uh, Jouw nou eerste ja. gesprekpartner is uh, Jan-Jaap de Kloet. Ja, over allerlei ja. projecten in Zandvoort. Ja, wethouder, gebiedsontwikkeling, vastgoedtransformatie. En renovatie. En de Dutch Grand Prix Formule 1 Zandvoort. En dat allemaal in 50% van je tijd. Als apart onderwerp noem ik ook het ja. uh, circuit erbij. Dat ook ja, een, uh, ja, dat is waar, Een ja, apart ja, ja, fenomeen, zou ik maar zeggen. Nou ja, het is een goed gebruik dat uh, iedere kwartaal, zeg maar, een. Uh, uh, er uh, komt een rapportage over de ontwikkeling van de bouwprojecten, hoe het ervoor staat, uh, of er vertraging is opgelopen, etc. Uh, nou, we gaan een paar dingen even, even langs, uh, maar ik wil beginnen met het Watertorenplein. Dat is afgelopen week ook in de raad, uh, raadscommissie behandeld. Daar werden vragen over gesteld. Uh, nou, er is een probleem over de buitenruimte, er was een fors, uh, fors probleem zelfs, werd er gezegd. Met betrekking tot de uitvoering en de kwaliteit van die buitenruimte. Kun jij eens zeggen wat er daar nu precies aan de hand is? Ja, het zijn eigenlijk drie dingen die daar spelen. Dat is het vervolmaken van inderdaad de buitenruimte. Dat is, ik zal maar even plat zeggen, de stoep. Als je kijkt bij de rotonde aan de bovenkant ja. van de hoge weg. En dat ging daar met name over de afwatering. Daar is een oplossing voor gevonden en dat wordt nu aangelegd. Het tweede was de toegang tot een van de appartementengebouwen. Die was te hoog aangelegd om vanaf de straat zeg maar makkelijk erin te komen. Daar is nu een tijdelijke oplossing voor gevonden. Dat was het eerste, eerste gebouw, hè? Zeg maar, ja, het eerste blok aan de, de, de Westerbarkstaat. Precies, en daar wordt, is nu een tijdelijke oplossing werk We aan een definitieve oplossing om daar de toegang goed te maken. En het uh, derde was dat vanuit de parkeerdek, uh, als de auto's wegrijden, schijnen zij met hun licht in de appartementen aan de overkant van de straat. En daar hebben we ook over gesproken... met de inwoners daar, de ja. bewoners. Uh, om ook daar tot een oplossing te komen. En of het nou een muurtje wordt... of een heg of, of iets anders. Maar uh, daar wordt ook ja, zeg maar actueel nu naar gekeken. Ja, oké. Okay. Maar is, is er nou inderdaad... 60, 60 centimeter... Uh... Ja, het, het verschil tussen de straat... en uh, de toegang tot het pand... is ongeveer 60 centimeter. Ja, wat ik uh, zo een beetje hoor... Uh, schijnen er fouten gemaakt. te zijn met die berekeningen. Omdat er uh, gemeten is... Uh vanaf de Torbekstraat. en als je dan een lijn trekt naar de Westerparkstraat ja, dan zit je eigenlijk 60 centimeter lager daar dat zou je zo kunnen zeggen uh, het is in ieder geval uh, gebeurd op een moment dat er klaarblijkelijk uh, een vergunning is afgegeven ik heb gevraagd aan de ambtelijke organisatie om dat moment eigenlijk te bepalen van waar hebben we nou eh, niet gezien of wel gezien. Of misschien dat het gewoon eh, in de vergunning staat, zou ook nog kunnen. Um, maar ik, ik heb nu nog geen precies beeld van waar zit hem dat nou exact in. En niet alleen om eh, terug te kijken van waar is dit gebeurd. Maar, en dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit, we hebben ongeveer 18 actuele projecten. Dat we dit niet, dit niet nog een keer gaan krijgen. Want, nee, uh, dat is heel belangrijk. Nou, je, je zei al van: uh, uh, het kan zijn dat het toch uh, gebouwd is volgens de, uh, de, de, de, zeg maar de tekeningen. Hè, de, dat zegt tenminste de bouwer Vinkbouw. Ja. Um, Jullie hebben het nu overgenomen, uh, maar vingbouw uh, wordt aansprakelijk gesteld en uh, moet ook de financiële consequenties daarvan dragen even, even voor de duidelijkheid, we hebben niet de bouw overgenomen van de panden. Want, nee, uh, want die zijn gewaar. Ja, er wonen al mensen. Er wonen al mensen. Nee, van de buitenruimte. Van de buitenruimte dan, ja. wel. Ja, dan hebben we gezegd van uh, we komen in die discussie die we met hen hadden niet eruit. En juist omdat we die oplossing willen, hebben we de regie naar nou ons toe getrokken. niet alleen de regie, maar ook de uitvoering. Ja, oké. Okay. Nou, er wordt nu een onderzoek uitgevoerd hoe dat nou kan. Hè? Ja. En nou, jullie, tenminste de gemeente gaat zorgen dat het er allemaal keurig gaat uitzien, ja. neem ik aan. Zijn we mee bezig al. Ja, oké. Okay, ja. Dat weet ik, heb ik ook gezien. Ja. Maar dat kost ook geld. Zeker. En dat geld wordt verhaald op Vinkbouw? De bedoeling is om dat te verhalen op Vinkbouw. Ja, en zal dat... Dat, dat zal wel weer een discussie geven. Maar... En ja, Ik wou zeggen, we zullen die meteen betalen. Dat denk ik dus ook niet. Uh, ik werk niet bij Vinkbouw, zoals je ja. weet. Dus ik weet niet of ze meteen gaan betalen. Maar we zullen daar ja. in ieder geval het gesprek over gaan voeren. Met ze. Ja, nou, ze zijn nog uh, zeker twee jaar bezig he, rond de Watertoren. Want ze gaan ook de Watertoren zelf De Watertoren al, zelf gaat ook uh, gaat beginnen. Begin met de Filamaris is al, al ja, is al plat. He, dus ja, plat ja. Ja, heb ik gezien. Nou goed, we gaan nu even een paar dingen langs. De nieuwbouw van de Renzbrigade Zuid, die voort is Gestaag. Voor het gestaag uh, moet in de eerste helft van dit jaar, dus dat is nu bijna, uh, opgeleverd worden. En, uh, ja, in juni dat... zou dat opgeleverd worden, Dus volgende maand al. Hè. Gaat dat het volgende drukker. maand al. Uh, nou, volgens mij is het wel in een heel vergevoorde stadium. Je weet, en dat heb ik hier ook al vaker gezegd, ik vind het moeilijk om exacte data te geven van wanneer is iets nou klaar of wanneer gaan we nou eens met iets beginnen. Maar de planning is wel om dat uh, in juni dan uh, op te leveren. Dat zal het zal uh, waarschijnlijk op... wel eind juni worden dan. Dat denk ik haar wel, ja. Ja. ja. Maar het is wel in een zeer vergevoorde ja. stadium. En ik zat op me verbazing dat het binnen het budget blijft. Dat vind ik knap. En vanwaar die verbazing? Nou ja, omdat er andere projecten zijn, bijvoorbeeld de krocht of zo, ik noem maar wat, die uh, toch uh, veel duurder zouden kunnen ja, worden. sommige projecten uh, vallen gewoon keurig netjes binnen het uh, budget wat daarvoor staat. <laughs> ja, dit, ook dat komt voor. Ja, dit ja, budget, ja, dit okay. budget is ook al een keer verhoogd. <laughs> ja, dat is, dat is ook waar. Ja, ja. Nou ja, mensen weten van de krocht hè, dat het 1,3 miljoen extra kost. Maar goed, ja, een dat een maakt allemaal niet uit. Um, Oké, okay, we gaan even naar, de, uh, naar Noord, naar het Cunidex terrein. Uh, dat staat ook in die uh, kwartaalreportage. Dat is een particulier initiatief, hè? dat is geen gemeentelijk... Uh, maar um, uh, jullie, daar staat ook in dat jullie uh, gezocht hebben naar herplaatsing van die bedrijven. Uh, daar zijn jullie ver mee nu, begrijp ik? Ja, het is dat een van die blokken, daar is uh, men uh, bij ons geweest van kunnen we eens samen kijken of... Uh, het gaat om twee bedrijven, twee loodsen eigenlijk, om die uit te plaatsen. Uh, omdat de, degenen die daar eigenaar voor zijn uh, niet in staat waren om zeg maar, twee keer een, een hub te maken van ik ga tijdelijk ergens toe en dan weer terug. Ja, ja. Dus een nieuwe permanente locatie uh, daarvoor te zoeken. En daarvan hebben we gezegd, nou we zijn bereid om in onze faciliterende rol mee te kijken naar een locatie daarvoor. En, en hebben we wat gevonden al? Ja, daar zijn we in ieder geval heel erg ver mee. Dat, en waar, waar is dat dan? Uh, nou, dat is nog niet helemaal 100% rond. Nee, centrum, oh. Maar uh, het is een locatie die zich daar uh, goed voor leent. En, uh, in de buurt van Kunidexterrein uh, ja, ook? In Noord. Ja, in Noord en, uh, okay. Daar zijn een paar plekken waar dat kan. Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat, we, dat er hard gezocht naar is. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Ook door de initiatiefnemers. En daar hebben we nu een locatie voor op het oog. Um, daar zal wel een bestemmingsplanwijziging nog voor moeten worden doorgevoerd. Maar um, ik denk wel dat dat de locatie is die ja. zich daarvoor leent. Nou, Het is een belangrijk project, hè, omdat er veel woningen beschikbaar komen. Zeker. En, Komt dan uh, uh, ook weer het doortrekken van de weg te spraken? Uh, niet daar in ieder geval. Nee. Nou ja, als dus je dus weer een in industrieterrein uh, gaat uh, vergroten. Ja. Dat zal toch een, een aparte iets zijn waarschijnlijk. Ja, hè? Dat ja. is een aparte, ja, ja. Een aparte, ja, ja. aparte maar ontwikkeling. Je hoort steeds meer geluiden dat het wel zou kunnen het doortrekken van die. wordt hier vandaag gekeken ja het zit ja. niet in mijn portefeuille zoals je nee, weet, weet ik, maar nee, nee. in de ja. samenspraak met collega Hendricks bekijken we dat soort dingen en dat geldt voor meerdere projecten omdat er ja. een combinatie is van projecten woningbouw maar ook uh, ruimtelijke ordening wonen verkeer parkeren nou dat het grijpt allemaal in elkaar dus binnen het college praten we echt met elkaar erover. Oké okay. um, we gaan even uh, maken een sprongetje weer naar het Badhuisplein. Uh, ik denk dat twee maanden geleden of zo is er een, uh, zijn er wat avonden geweest... Hè, over uh, hoe het er ongeveer uit komt te zien. Uh, kun je iets zeggen over de voortgang daarvan? Want ik, ik heb gezien dat het definitieve plan eind, 2000, eind dit jaar zou, moet, zou moeten komen. Ja, we hebben een uh, presentatie gegeven over niet zozeer hoe het eruit gaat zien... maar meer van de, Ja, er waren oh, wel wat schetsen te zien. Hè, ja, maar ik, ik wil het toch even onderstrepen... omdat er gedacht werd dat wat er werd getoond aan uh, tekeningen of dat, plaatjes... Uh, dat, dat, dat, dat het was, nee, was, maar nee, nee. ik heb er ook bij gezegd dat de uh, architectonische verschijningsvorm, zoals ik het altijd benoem, uh, uh, nog, nog niet uh, definitief is, omdat er nog echt een architect voor uh, aan de slag moet. Ja. Uh, wat we wel hebben gedaan is uh, in grote lijnen weergeven wat de locaties zijn, uh, zeker voor het hotelgebouw, uh, waar dat zou moeten komen. Uh, en dat is iets anders geworden dan wat de visie was van de gemeenteraad. Uh -huh. En dat ligt met name in het feit dat er een uh, deel van de grond niet verworven kon worden. Okay. En er lag een claim op van een ander. Dus die had een eerste recht van koop en die wil daar niet van af. Dus er is een nieuwe invulling gemaakt voor het hotelgebouw. Um, en uh, omdat het afwijkt van de visie die de Raad heeft vastgesteld, hebben we gezegd. Laten we even een tussenstap maken om de raad daar goed in mee te nemen. Dus ja, in ja, juli. Ja. Um, in een commissievergadering ja, we werken eigenlijk met een soort commissiestuk om dat ja. met de raad te bespreken. In ieder geval ja. de commissie te bespreken van nou, dit is eigenlijk de richting waar we naartoe ja. willen. En de parkeergarages hebben jullie ook naar gekeken. Ja. Uh, ja. Dat is mogelijk daar? Dat is mogelijk. Er is een berekening gemaakt van uh, de hoeveel zand die onder het hotel vandaan moet komen. Uh, om de parkeergarage te maken. Ja. Dat ligt net binnen de lijn uh, waarvan Rijnland zegt. Ja, dan moet je dat zand wat je eruit haalt in het gebied zelf uh, ja. gebruiken. En dat is uh, vrij strak gedefinieerd. Um, en verderop zeg maar als je aan de kant van het plein kijkt waar de appartementen moeten komen dus mm -hmm. waar de gemeente wel uh, zelf invloed op heeft daar zit ook een grondexploitatie uh, op wordt ook een parkeergarage gemaakt en die valt net buiten die lijn dus het gaat echt om het zand wat onder het uh, hotel dan uh, weggehaald ja. moet worden voor die parkeergarage ja. en ook daar is een oplossing voor gevonden om uh, dat zand te gebruiken waar, waar wordt het gebruikt? Dat, is... dat was ook in de presentatie te zien dat boulevard achter oh, ja, het casino wat verbreed wordt Oké, verbreed inderdaad. wat ja. ja. ja. je over hebt gooien op strand uh, ja, dat kan natuurlijk net, altijd nog ook bedoel, in de buurt. Is ja. niet, het is niet mijn zand. Maar gebroederspaar <Wars> nee, doen ge, ge, ge, ge <risas> het ook wel. Die maken nee. Nee, nee. hele hoge torens aan de vloedlijn. <fps> <Ja. inaudible>. En binnen een dag is het weg natuurlijk. He. Dat is ja, wel heel handig. <impres Donkey> <laughs> Oké. Okay, um, um, het drukke terrein. Uh, dat vordert ook geslagen. Tenminste, wat jullie daar willen. Ja. Jullie uh, hebben al, zijn al een tijd op zoek naar een uh, andere plek voor de scouting. Is daar iets, al iets over te zeggen? Niet voordert... meer eigenlijk dan wat ik de vorige keer heb gezegd. Dat we nog steeds in gesprek zijn met de twee scoutingverenigingen. Ik weet dat volgende week weer een gesprek is met ze. En um, met name de scouting die echt op het drukke terrein zit, zou ik maar zeggen. Daar zijn nu intensieve gesprekken over ja. uh, om een nieuwe locatie te vinden. Er zijn ook, daar zijn ook wat ideeën over en uh, dat ziet er in ieder geval goed uit. Uh, boer wat ik heel fijn vind, dat in ieder geval vanuit de scoutingvereniging heel positief wordt meegedacht en meegepraat ja, erover. Zij willen natuurlijk niet... grote uh, bereidwilligheid. Zij willen natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor eventuele uh, uh, zeg maar, uh, vertraging in, in, in de bouw van, van woningen die hard nou, nodig nou, die zijn. Die heb ik zeker niet Nee, en daarom ja, zijn ze ja, ook goeie, zeer, ja, uh, ja. zeer positief erover. Oké, okay, uh, de circuit ontwikkelstrategie, dat staat er ook in, mooie, ook mooi woord, ontwikkelstrategie. Dat is waarschijnlijk bij Burnies bij daar, hè, in de, op de Noordboulevard. Ja, de, de, Heeft de te maken. Ja, ja. Maar, uh, meer, ja, meer dan, ja, oké, okay, meer dan dat eigenlijk. Ja, maar ik, ik ja, we dus kunnen we in detail op ingaan, maar dat doen we nu niet. Uh, uh, daar staat, maar daar staat wel in dat de voortgang, uh, er is weinig voortgang door een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Heb je dus gewoon te weinig uh, ambtenaren daarvoor of niet? Dat staat erin. Er is een discussie, in de, in de, ook in de gemeenteraad, maar ook gewoon in het college, van wanneer ga je nou wie, wanneer, waar inzetten. Ja. Um, en je moet oppassen dat je niet te snel een heel team opbouwt voor iets wat misschien nog niet zo heel ver is ah. waarbij dat team nodig is. Ik heb wel gezegd uh, aan het begin van het jaar dat ik vind dat de ontwikkeling Noordboulevard um, iets is wat ze in 2024 moeten oppakken. Ja. En nu uh, zijn we ook op het punt, je ziet ook in de begroting, mm -hmm. dat er een aantal uren al is begroot. Weliswaar mm -hmm. nog niet vrijgegeven, maar het staat er wel in van, nou we denken in eerste instantie ongeveer daaraan. En we zitten nu wel op het punt van, uh, moeten er nou een, een projectbeleider of een procesmanager bij om daar nu een stap in te gaan maken. Okay, yeah. En het is niet zozeer dat we een tekort hebben aan ambtelijke capaciteit. Uh, alleen we hebben die nog niet daar... Aan toegevoegd, nou, het staat er wel zeggen. zo precies, hè? gebrek aan uh, ambtelijke capaciteit, dat ja. staat, er, staat er wel dat in, staat er zo in. <laughs> uh, Ook omdat je niet uh, zeg maar zo ruim in een jasje zit dat je ja. maar voortdurend procesmanagers ergens neer kan zetten. Ja. Dus, ja. Ja, maar kan, kan eerst dat uh, gebouw niet weggehaald worden? Wat uh, Welk soort gebouw? Uh, uh, bij, bij Ries, uh, het oude, Riesgebouw, zeg maar, oude Riesgebouw. Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk geen gezicht, hè? als je daar langs komt fietsen. Um, kun, kun je daarvoor niet zorgen dat het eerst uh, plat gaat? We zijn daar in het, uh, met het circuit, althans de eigenaar van het circuit, over in gesprek. Um, de, en daar speelt een, wel een technisch dingetje: is dat als je daar gaat slopen, uh, je meteen uh, stikstofruimte gaat gebruiken. En er is een combinatie tussen het slopen en een nieuw plan. Ja. Je kan het combineren in de berekeningen. Alleen als je nu gaat slopen en je zou pas veel later met een uh, concreet plan komen, heb je kans dat je wat. Nou, ja, ik zou hem zeggen, wat stikstofrechten verspeelt. We zijn nu heel erg aan het kijken van uh, hoe zit het nou precies? Uh, het, het opvallende vind ik dat er eigenlijk wel heel veel regels zijn, maar weinig bekend is van hoe moet je dat nou precies interpreteren. Ja. En daar zijn we nu heel druk mee bezig, ook in samenspraak met de provincie. Want die, die gaat erover. Oké, okay, um, ik ga even naar de verdichtingsstudie, want die is ook uh, geweest. Ik las dat er 250 suggesties zijn gekomen. Ja, 270 zo. Ja. 270, ja. zijn er nog 20 bijgekomen. Ja. Er stonden 250 in namelijk. Ja. Um, nee, maar... We hebben, we hebben een, een hele precieze telling nu gedaan met de, met de ambtenaren. En we komen nu op 270 uit inderdaad. En, ja. uh, wanneer komt dat in de openbare hè? Wanneer komt daar een uh, raadsinformatie? Zeer binnenkort. Op? We hebben daar van de week met het college over gesproken. Okay. Om een, uh, te kijken, van, nou, wat is nu opgehaald? Uh, dat, we willen dat wel in het college nog even brengen. dat we daar een soort officiële klap kunnen geven. En dan gaat naar de raad en dat zal zeer binnenkort zijn. Kun je een tip van de sluier oplichten, dat je misschien de meest in het meest het oogspringende idee uh, naar voren brengt even hier? Nou, het, het leukste idee of leukste, het opvallendste idee vond ik dat iemand had uh, gesuggereerd om een uh, mooie woonwijk in zee te maken. In zee, ja. ja, ja dat ja, ja, okay. is ik heel creatief. Flabber het nieuwe vliegveld, toch? Of niet? Ja, ja, maar, uh, ja, ik weet niet, maar. Ik kan me er alles voorstellen. Wat ik ook gehoord heb, is een kabelbaan. Ja, dat, dat stond ergens anders. Dat, voor stond, mij. dat ergens stond, stond ergens op, het ja, de, ja. Voor mij ging dat over de bereikbaarheid van de kust. En, oh ja, bereikbaarheid van ja, de kust, maar ja, ja, dat kun je mooi, mooi combineren. En, toch? en toen ging uh, iemand zeggen: Nou, er zijn plekken in de wereld waar dat is. Waar langs oh, Spanje, ja, geloof ik, is ja, er een ja, badplaats ja, ja, waar dat ja, is. Ja, ja. ja. ja. ja. maar. Wil je het ook nog wel een projectje hebben? Ja, natuurlijk, ga je gang. Het project Middenboulevard. Uh, dat is uitgebreid gepresenteerd, hier in de Krocht. En uiteindelijk allemaal mooi groen. En toen is er een vraag gesteld van waar lijken die 80 scootertjes dan, die elke keer bij het schuitengat staan. En daarvoor is ook een redelijk uh, breed stuk. Dat stond niet echt goed in die tekening. Uh, is daar al wat, wat, wat mee verder gegaan? Want eigenlijk hoor je daar niets meer over. Um, over dat specifieke onderdeel of over de middenboulevard? Nou, over het, uh, dat middenstuk van de middenboulevard, waar eigenlijk al het verkeer doorheen zou moeten gaan binnenkort. Ja. Uh, daar staan uh, bij een beetje mooi weer gewoon 80 scootertjes. En die is helemaal groen ingetekend. En toen dat uh, hier bij die uh, presentatie naar voren kwam, werd er heel vreemd gekeken: van, uh, is dat zo? Ja. Er is een uh, idee om in ieder geval aan het begin van het Schuitengat, uh, achter Dirk van den Broek, en, uh, tussen Dirk van den Broek en de, en de boulevard, om daar voorzieningen te gaan maken voor fietsen en, en scooters, om die okay. daar te laten parkeren. Um, om dat in ieder geval uh, ja, uh, faciliteit te maken dat je daar je scooter en fiets kwijt kan. Um, dus dat, dat is in ieder geval de bedoeling. Oké. Okay. Ik heb oh. nog één vraag. Uh, ja, ik, ik heb ook nog een vraag. En, de, de, de, de, de, nou, ik uh, zat met verbazing te kijken naar uh, het stuk over de krocht. U bent natuurlijk uh, uh, jong aangetreden in Zandvoort. Uh, wat vind je ervan dat dit al gewoon 12 jaar speelt? Uh, uh, de krocht zit in... Ja, de, in het de is drie verkiezingen, drie verkiezingen verder... Maar drie als... verkiezingen, ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar het zit natuurlijk in de portefeuille van wethouder Bluis... Uh, Kijk, wat, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Bad Huisplein, om een ander voorbeeld uh, te trekken. Of het ont dat is een vraag waar jaar jaar over op. Daar praat uh, ja. men al 20, 30 jaar over. Ja, en, minimaal, het is mij ja. niet onbekend. Zoals jullie weten ben ik ook wethouder geweest in een andere gemeente. Ja. En had ik ook dat soort projecten die al 30 jaar liepen. Ja. En um, als je nou kijkt naar het Bad Huisplein, wat een hele belangrijke plek is in Zandvoort. Uh, met een hele belangrijke ontwikkeling voor ogen. Um, ...is het in ieder geval mijn uh, bedoeling geweest toen ik hier kwam vorig jaar, of ruim een jaar geleden alweer... ...om juist dat soort projecten, die, daar krijg ik echt energie van, om die vlot te trekken om het zo maar even te zeggen. Ja, en om ook daar echt stappen in te zetten. Nou, ik denk okay. dat het met Matthijs Plein goed gelukt is, dat we die stappen hebben gezet. En dat ook dat, als je het eenmaal gaat visualiseren van, nou, wat, waar hmm. denken we nou aan? Dan hmm. is, uh, levert dat ook weer uh, discussie in ieder geval op. En, uh, en dat vind ik ook goed, ik vind ook dat de betrokkenheid van, van de zandvoerders merk je gewoon dat ze snel reageren op dingen. En, uh... Dat gesprek ga ik graag aan. En ik ben ook uh, altijd zeer bereid om uit te leggen waar we mee bezig zijn en hoe we dingen zien. En dat wil niet zeggen altijd dat het 100% zo moet. Nee. Maar je, je moet op een gegeven moment laten zien, nou dit is wat we voor ogen hebben. Ja. Communicatie ja. is uh, de, de hele belangrijke ja. rode draad. Ja, al... en, en, ja, ja, en, en Hans? Ja, ik, nee, en ik wil... en, en vanavond, sorry Hans, maar ja. uh, daarom <laughs> hebben we over het Badersplein ook drie uh, uh, sessies gehouden. Eén met oh, de ja. ondernemers en toen op die avond twee verschillende sessies om maar... Uh, Eerst uh, laten zien waar zijn we mee bezig. En er komen nog participatieavonden aan. Dus dat wordt echt. Uh, okay, goed, we gaan het zien. Uh, goed Nou, ik heb, Als laatste wil ik nog even, omdat je hier toch zit. Ja. Jij bent dus ook uh, verantwoordelijk voor de Dutch Grand Prix, uh, ja. Formule 1. Het uh, de, de, de racefestival. Uh, want uh, dat is bijna... De vergunningen zijn bijna aangevraagd. Of zijn aangevraagd. Ja, de, over deze, het racefestival. Over da, dagen. Dus, uh, Van, kort na Pinksters. zal ja, het Maar uh, uh, het, begint, het begint erop te lijken dat er geld over wordt gehouden. Omdat er niet. Uh, zeg maar uh, uh, uh, genoeg sponsors kunnen worden gevonden die, die ze zelf moeten inbrengen. Geld overhouden is misschien niet helemaal de juiste term. Niet, maar... uit, niet uitgegeven, dat is wat anders. Ja. ja, maar het geld is ook niet beschikbaar gesteld. Kijk, wat we hebben Nou gered... ja, wel op papier natuurlijk. Toch? Nou, kijk, wat we hebben gezegd is dat er een soort uh, uh, breedte is in het, uh, in het budget uh, tot die 350.000 ja. uh, euro per jaar. Uh, daarbinnen mocht het uh, dingen gebeuren, maar je moet wel naar de raad toe om te laten zien wat je gaat uitgeven. Ja, niet zo ze, moesten, het... Het, ze moesten zelf, tweederde, uh, zelf twee, al, twee derde, Sankt van Bion, zelf twee derde als sponsor dat moest Eén derde, twee Ja, en tweederde. dat schijnt niet te lukken. Klopt wel? Uh, we hebben ook daar een brief over gestuurd, dat in deze uh, huidige tijd de markt voor sponsoring uh, vrij moeilijk is. En dat het, uh, zelf, binnen... Zelfs met zo'n groot evenement ja, als de Formule ja, 1? Dat ja. is wel jammer natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, zeker. En ik, ik ga niet voor de Formule 1 spreken, maar... Uh, je ziet gewoon dat, dat uh, heel goed naar geld wordt gekeken, Zeker in het bedrijfsleven. Dan ja. zijn we bereid om daar sponsorgeld voor, uh, ja. voor uh, uit te geven. Wat onverlet laat. Dat er natuurlijk waar hele leuke dingen gaan gebeuren. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, dat, dat wat er komt uh, leuk is. Ja. Ik, ik heb al een paar keer gezegd. Vorig jaar ook. Het reuzenrad bijvoorbeeld. Het reuzenrad. Ja, daar ben jij van. Die zou toch al komen denk ik. Maar... Ik had het. Uh, nou ja, ik heb toen vorig jaar. <laughs> nou, nou, hebt voor je, je, jou je, gezegd. Die heb je heb je wel hard voor gemaakt. Ik nee, heb er echt de, hard voor gemaakt. Dat is inderdaad zo. moet ja, we moeten door. Karin is te springen. Ja, ja, hartelijk dank uh, gaan, uh, gedaan. Voor, je, voor je komst uh, Jan-Jaap en uh, nog een heel goed weekend. Jullie ook. En tot, en het, tot het volgende kwartaal, zullen we zeggen dan luisteren <laughs> ja. we dan dan naar, dan naar muziek? muziek? Nou, ik denk dat we misschien beter door kunnen stappen. Nou, even een beetje. Het ruikt hem al. Ken je het gevoel dat dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het zo blij, want het regent al de dagen, en ik zie geen volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn, da -da -da -da. Uh, uh, so, Jan-Jaap en Ben zitten nog, uh, nog steeds in gesprek. over allerlei vergunningen. Maar goed, uh, van het makreelroken. Uh, maar goed. Nee, uh, daar gaan we verder niet over hebben. Uh, Carina is... Uh, uh, vorige... Is, uh, wanneer was dat? Vorige week al. Want we zouden het vorige week al uitzenden zelfs. Uh, naar uh, de fotograaf Iris Planting geweest. Die op het, in het uh, oude raadhuis... Uh, uh, dit weekend. En nog de komende twee weekenden volgens mij nog... Een prachtige uh, uh, expositie heeft. Ja. Ze, ze gaat praten met Iris. Uh, ja, plant, Planting inderdaad. Ja, ja, ja. Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben hier in het Oude Raadhuis bij Iris Planting. Voor iedereen wel bekend, een topfotografe, een veelzijdig topfotograaf. En zij heeft een prachtige expositie waar je gewoon naartoe moet gaan. En we gaan vandaag eventjes een aantal prachtige kunstwerken bespreken. Goedemorgen Iris. Ja, goedemorgen. Leuk dat, ik, uh, dat je mij wil interviewen. Natuurlijk. Je stapt hier binnen en meteen uh, kom je in twee zalen terecht... waar een heleboel werken hangen uh, met een speciale techniek gemaakte foto's... fotokunst. Hoe noem je deze techniek eigenlijk? Nou, het, is, uh, het wordt genoemd lenticulair. En uh, het is een beetje een, een vergeten techniek. Je kent misschien vroeger wel van die plaatjes die je dan, uh, van die ansichtkaarten, die je kon bewegen. Het waren ook vaak een beetje stoute plaatjes, zeg maar. <gif> Alleen uh, die hele techniek is een beetje verdwenen. Het, uh, het is een speciale techniek die maar een aantal drukkers uh, kunnen doen. En uh, ja, het wordt gewoon niet meer gedaan. Dus ik heb gelukkig nog een drukker kunnen vinden die deze techniek uh, weer uh, toe is gaan passen, um, maar uh, we zijn dat weer aan het verfijnen en uh, in een groter formaat dan ansichtkaarten. En dat maakt het juist ook zo moeilijk. Um, de platen zijn heel erg uh, schaars. Die halen we uit Amerika. En we zijn aan het testen welke inkt we het beste kunnen gebruiken. Hoe we het beste op kunnen plakken. Dus uh, ja, een beetje een soort uh, Polaroid-achtig gevoel... om het weer uh, nieuw leven in te blazen, deze techniek. Ja. En je hebt, uh, want het is namelijk zo dat je dan ervoor staat... Uh, dan zie je een bepaalde afbeelding. Maar ga je naar links lopen of naar rechts lopen... dan verandert het langzaam. Ja. En als we eentje kunnen... Uh, we spreken nu alvast. Uh, want je hebt daar aan de overkant uh, een bijhangen, een schelp... en nog een, uh, een mot of een ja. vlinder. En als we naar de middelste kijken, de schelp... sowieso al een prachtige foto. Maar ga ik naar links of naar rechts, dan verandert hij En daar is dus wel een heel mooi verhaal over te vertellen. Ja, ik, uh, elk beeld heeft voor mij uh, wel weer een, een ander verhaal. Uh, soms ontstaat het terwijl ik aan het fotograferen ben. Soms uh, heb ik het van tevoren bedacht. En de schelp is wel een heel mooi verhaal. Uh, deze hele serie, die noem ik Spiegeling. Uh, het is een beetje is een reflectie ook van mezelf. Sinds coronatijd ben ik veel gaan wandelen door de duinen, langs het strand. En uh, ik verzamelde dingen uit de natuur. En uh, ik per toeval stoten ik op een schelp... die er anders uitzag dan elke andere schelp. En daar ben ik me in gaan verdiepen. En nou blijkt dus dat schelpen altijd dezelfde kant op draaien. Maar deze schelp draait net de verkeerde kant op. Dus de opening zit linksonder uh, als je hem vastpakt. Terwijl alle andere schelpen altijd de opening... of slakkenhuizen, yeah. altijd rechtsonder zitten. En dit heet dus ook een, in het Engels kon ik het op internet mm -hmm. vinden... een left-handed wulk. En ik dacht, left-handed? Daar kan ik en heb alleen haar rug en haar linkerhand... Uh, dan gefotografeerd en die twee dingen gecombineerd in één beeld. Dus als je er langs loopt, moet je even goed kijken... maar dan zie je een rug en een arm opdoemen. En omdat ze allebei in de witte uh, kleurstelling zijn gefotografeerd... Ja. lopen ze heel mooi in elkaar nou, over. Zeker. Ja. En hoe mooi dat... Uh dat we nu dit verhaal weten. Want anders loop je er langs en ja. denk je... oké, okay, wat heeft dat precies met elkaar te maken? Nou ja, en vooral omdat het de schelp is natuurlijk... omdat hij de andere kant op draait. Een soort foutje van de natuur. Maar vroeger, als je linkshandig was... was het ook zeg maar, een foutje van de natuur. En daarom heb ik die twee dingen gecombineerd. Ja, want ja. ja. ik weet nog dat mijn moeder die uh, schreef links... Ja maar ze moest rechts gaan schrijven. Ja, en ik denk dat veel luisteraars misschien dit ook wel nog weten van vroeger... dat eigenlijk het linkshandig schrijven er een beetje uitgehaald werd. Ja, en je niet. moest rechtschrijven. Ja, en dat ja. werd er niet mooier op natuurlijk. Nee. Nee. Terwijl deze schelp is ontzettend mooi. Juist de foutjes van de natuur ja. zijn vaak het mooiste. Dus ja. uh, dat vind ik wel heel leuk... Om, uh, om af en toe te ontdekken in de natuur. Uh, dus dat maakt het wel interessant. Ja. Heel interessant. En leuk dat het gewoon een dubbele laag heeft nu qua verhaal. En als ik uh, ook kijk... je hebt ook een aantal die echt connectie met Zandvoort hebben. Ja. Uh, voor de mensen heel leuk om te zien. Ehm... Um, ik zie daar een vrouw in de zee staan. Onze prachtige Noordzee. En uh, dat verandert dus ook weer langzaam. Dat ze echt verdwijnt, toch? Ja. Ja, ik heb, uh, ik fotografeerde modellen dan apart in de studio. Dus uh, het is een beetje een halfnaakte vrouw. Niet dat ik met haar op het strand ben gaan staan. Dus oh, dat ja. doen we lekker veilig in de studio. Uh, maar ik wilde wel die, die woeste zee... die we kennen en ja. waar we allemaal zo van kunnen genieten... Uh, dat die gewoon iedere keer weer anders is. Je hoort en, het geluid van de zee nou, er gewoon dat bij. Je je, ja, bijna. Ik ben ook echt... Uh, ja voor de helft in de zee gaan staan... en dat die golven tegen me aanspatten. Ja. Want ik wilde datzelfde gevoel van dat, dat spattende, op, op, ja, ja. spattende water... wat tegen mij dan opspatten, dat dat ook bij die vrouw die ik dan later zou fotograferen in de studio... dat dat hetzelfde gevoel weer zou opwekken. Ja. En uh, dat zie je wel. We hebben dus de hele doek nat gemaakt in de studio... en om haar heen gedrapeerd... alsof zij dus werkelijk in de zee staat. Maar het zijn twee aparte beelden. Jee, ja. nou dat komt ook heel goed over. En je hebt er ook nog eentje van in de duinen lopen, toch? Ja. Ja, dus, uh, ja, dan kom je in de duinen en dan zie je dat hele mooie gras... wat zo heen en weer waait in de wind. En uh, dat doet mij dan heel veel. En dan denk ik, daar moet ik iets mee. Maar uh, ja, om het interessant te maken, heb ik dan ook weer een paar benen... weer apart gefotografeerd, die dan uh, er doorheen uh, los... Uh, lo ja, er ja, doorheen lopen. Maar belangrijk in mijn werk vind ik altijd dat elk beeld apart... moet gewoon mooi zijn om naar te kijken... Dus ja. uh, of je nou links of rechts naar het beeld kijkt... wat dan iedere keer weer verandert... Uh, van alle kanten moet het mooi zijn. Hoe ja. is het eigenlijk gekomen dat je dit soort werk bent gaan maken? Want je, je doet ook nog heel veel ander werk natuurlijk. Ja. Hè, voor uh, tijdschriften. Ja. En... Uh, maar opeens gebeurt het dan dat je, dat je iemand tegenkomt, denk ik. Uh, of uh, hoe gaat dat dan? Ja, ik fotografeer veel, veel bekende mensen voor de bladen: veel acteurs, schrijvers, politici. En uh, op een dag had ik Wende Snijders voor mijn camera. En ja als er één iemand goed kan bewegen... en waar je wel helemaal warm van wordt... dan is het Wende Snijders wel echt een ja. fantastische vrouw. Uh, zij bewoog zo fijn voor mijn camera... dat ik zoiets had van... ik wil alle beelden wel van haar vangen in één beeld. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En helemaal niet voor de bladen. Dus ik denk, hoe ga ik dat doen? Ja, je kunt gaan filmen, maar ik ben ook geen filmer. Ik blijf wel fotograaf. En uh, per toeval stuitte ik op deze techniek. Ik denk ik ga dat eens uitproberen. Dus ik heb haar uh, in twee beelden van haar dansend uh, over elkaar heen gelegd. Die is ook te zien hier in het raadhuis. Als je even doorloopt langs de zaal hangt die eventjes op een apart plekje. Maar dat is mijn allereerste beeld. Kijk, mooi. Um, maar dan heb ik nog iemand die mij erop uh, nee. wees van. Uh, uh, waardoor ik eiden, uiteindelijk meer met dit medium ben gaan doen. En dat is eigenlijk gekomen een beetje door de Hilly uh, van het Standvoorts uh, Museum. Zij zei, Iris, je maakt zo'n prachtig beeld. Ik heb een keer een beeld van jou gezien op Instagram. Van een meisje met de ogen open en een meisje met de ogen dicht. Nou, ik had daar een gifje van gemaakt. En als je dat heel snel achter elkaar zet, dan beweegt dat oog. Het gaat, dat gaat open en dat gaat dicht. Maar jullie zei: Ik wil dat graag boven de bank hebben. Ik zeg: Ja, maar jullie, je kunt geen gifje boven de bank nee, hebben. Een iPad dat pet ophangen. Ja, dat, dat, dat, een videootje of zo. Boven, dat is heel raar. Dus ik, ik denk: wat moet ik daar nou mee? En in één keer dacht ik weer wat ik met Wendel had gedaan. Dus twee beelden in één beeld vangen. Um, dat beeld van dat uh, oog open, ogen dicht, dat kon ik niet meer terugvinden. Dat, uh, dat was ooit voor de yes gemaakt. Uh, de ogen open voor de cover. En op de back cover stond dan met de ogen dicht. Dat is, ja, ik had het online gezet van 2MB of zo, echt iets heel kleins. Dus dan kan het wel, maar ik kan het niet uitprinten. Dus daar was het te klein voor. Dus ik denk, ik moet nieuw beeld gaan maken, maar wat ga ik nu maken? Nou ja, en toen kwam dus de coronatijd en, de, en ben ik veel gaan wandelen door de duinen. En dacht ik, ik ga die twee dingen combineren. Modelbeeld en dingen uit de natuur. En zo is dus die hele serie ontstaan. Ja, want als je op je website kijkt, dan uh, zie je inderdaad dat je een meester bent in het maken van prachtige fotoshoots met modellen... maar vooral dus ook met bekend uh, Nederland, ja. uh, Dutch en Famous. And famous. Ja. Maar uh, hoe werkt dat om met zulke beroemde, bekende mensen te werken? Leer je daar ook nog dingen van? Ja, altijd. Ik, ik ben met elke shoot... Ik, ik doe dit nu al 25 jaar ongeveer. En uh, ja, ik vind het altijd spannend. Uh, als ik iemand voor de camera heb... ook uh, Mark Rutte bijvoorbeeld... heb ik vier of vijf keer voor de camera gehad. En het, het blijft altijd spannend. En, uh, maar het belangrijkste vind ik... van degene die ik fotografeer... Uh, die... Ze zijn vaak een product van zichzelf. Het is een schrijver die net een nieuw boek uit heeft, of een actrice die net een nieuwe film uit heeft. Uh, het zijn voor hun ook uh, persmomenten, het vaak moedjes. Um, dus ik vraag ook altijd aan hun: van: wat willen jullie? Hoe willen jullie het mooist en het best erop staan? Dus daar luister ik heel goed naar. Um, dat wordt vaak onthouden. Ik ben vrij snel. Uh, ik denk van tevoren wel heel goed na van welke richting wil ik op. Ik leg dat voor, maar als zij iets anders willen, is het ook goed. En kan ik heel snel schakelen. En uh, ja, dat is toch iets wat ze onthouden. En uh, dat is fijn, want ze bellen me dan vaak weer op. Van goh, zou jij nieuwe foto's van me willen maken? En uh, ja, dus... dus ja, het dan weer... voelen ze zich ook op, je, op hun nou, gemak dat, bij dat jou. Dat vind ik het belangrijkste, dan. dat ze zich ja. op hun gemak voelen. Want ik probeer wel echt altijd de persoon achter de actrice of de, of de politici uh, te zoeken, te vinden in mijn beeld. Ja, ja, ja. ja. en uh, als ik het vragen mag... Uh, je hebt ook een keertje Mr. Bean uh, gefotografeerd. Je ja. zegt het is dus wel lang geleden. Maar daarmee heb jij ook uh, iemand toch echt wel... met één simpele vraag uh, ja. het ijs gebroken. ja. Ja, Toch? soms gebeurt dat, dat ook iets... Uh, dan, ja... Uh, ik, weet, ik werd op een dag naar Londen gevlogen... en hij was daar voor zijn perspresentatie... van de nieuwe film van Mr. Bean. En um, ja... Het, een man die heel erg controle wil houden... over alles. En Dus ik was ook... best wel zenuwachtig. En... Dus, dus zitten er zitten nog tien fotografen achter je die ook hem op de foto willen hebben. Dus je probeert toch ook altijd iets speciaals te zoeken. Dus ik vroeg hem heel naïef van, <laughs> do you please sir, do you want to take off your suit? Dat in mijn slechtste Engels. Ik weet niet, dat kan waarschijnlijk door de zenuwen. Maar yeah. hij dacht, ja, maar ik ga toch niet helemaal pak hier uittrekken. Maar ik bedoelde natuurlijk alleen zijn jasje. Uh, maar daardoor was het ijs wel gebroken en kon ik gewoon hem vragen van, kunnen we dit doen of dat doen? En yeah. hij vond het helemaal leuk. En uh, uiteindelijk is het een hele leuke. Shoot geworden. en geworden. Ja, je krijgt vaak maar 10, 15 minuten. Uh, maar het is er wel leuk op gekomen. Nou, ja. uh, zeker weten, ja. dat kun je op je website zien. Deze expositie, uh, tot hoe lang duurt het? Tot wanneer kunnen de mensen... Hier komen en welke dagen vooral? Want ik neem aan dat je hier niet vijf dagen in de week nee, bent. Nee, mijn andere werk gaat inderdaad uh, ook nog door. Uh, we doen het wel samen. Ik ben ontzettend blij dat we hier mogen exposeren bij, uh, in het Oude Raadhuis uh, van Beleef Zandvoort. En uh, er zijn hier meer uh, kunstenaars die ook hun werk laten zien, ook in de achterste zalen. Dus we hebben met elkaar uh, een beetje afgesproken: oh, ja. dan is die er en dan is die er. Dus uh, ik probeer er elk weekend te zijn. In ieder geval van een, een half een uur of één uh, tot een uur of drie, vier. Um, elke zaterdag en zondag. Uh, soms ook vrijdags. En mensen mogen me altijd een mailtje sturen... of wat dan ook via mijn website. Of van, goh Iris, ben jij er dan? Dan kan ik even kijken of ik ja. er uh, gewoon kan komen. Ja. En de, mijn expositie hier duurt uh, tot de dertigste. Dus dan dertigste ga ik weer afbreken. En dan... Uh, dus ja, Iedereen is welkom. Niet te veel afbreken, hè? Nee, nee. want dat is wel nee, heel dat... erg zonde. Nee. Nee, ik haal ze van de muur. Ja. En je werk zijn ook te koop. Zeker. Ja. Ja, want alles is uh, wel in kleine oplagen. Uh, ook omdat we dus, uh, het zijn best wel exclusieve uh, materialen waar ik mee werk. Die zijn ook niet zo enorm uh, voorradig voorhanden. Dus uh, ik heb alles in, uh, in drie... Formaten zijn ze te verkrijgen. En ik heb ook uh, in de hal liggen ook prijslijsten en boekjes oh, ja. die mensen kunnen inzien. Ja. Ja. En dan hangt er nog uh, in één zaal, in een hoek, uh, iets van een nieuw project voor jou. Ja. Uh, want je hebt een tijd geleden heb je de mensen van de Zandstroom mogen fotograferen. Ja. Dat is geëxposeerd in de kerk. Ja. En uh, dat krijgt nu... Een vervolg oh, ja. in de vorm van een nieuw project. Toch? Ja, dat is uh, dat. Ik ben uh, inmiddels uh, als oproepkracht ook. Uh betrokken bij Zandstroom, wat heel erg mooi is. En uh, ik ben die mensen gaan fotograferen voor het tienjarig jubileum van Zandstroom. En allerliefst had ik iedereen willen portretteren op de manier van Lenticulaire. Want ik ben feiten gaan fotograferen, een van de uh, clubleden. En ik heb uh, een portret van hem gemaakt. En uh, als je er langs loopt, zie je ook een ander beeld, het beeld van een boot. En die boot slaat op uh, waar de feiten is opgegroeid in Friesland. En waar die altijd ...op uitkeek en zo van genoot. Dus het allerliefst, ik ben met de mensen in gesprek gegaan... ...en als je dus met ze spreekt, komen er zoveel mooie dingen naar boven. Dingen die ze hebben beleefd van vroeger. En natuurlijk weet je niet of het allemaal waar is. Um, maar het zijn de beelden die in hun hoofd omgaat. En dat maakt het zo interessant, want heel vaak lopen we letterlijk aan deze mensen voorbij. Mm -hmm. Omdat we denken, weet je, ze weten het allemaal niet meer, dit en dat. Maar... Ik wil dus laten zien dat we niet aan ze voorbij moeten lopen... maar dat we soms even letterlijk een stap terug moeten doen... Met ze in gesprek moeten gaan, opnieuw naar ze moeten leren kijken. En als je dat doet, dat er gewoon veel meer te zien is. dan je in eerste instantie denkt te zien. En dat kan ik zo letterlijk met deze techniek toepassen. Ja. dat dat inmiddels ook is opgepikt door iemand die mij daarin gaat begeleiden. het komende jaar om uh, het uh, hele project Dementie. Ik heb inmiddels ook een Instagram, zoek het op: Dementie met een z. Dement en dan zie. Ja, oh, um, ik uh, ga veel meer nog daarin duiken wat het eigenlijk betekent, mm -hmm. dementie. Maar ook niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren, bij sporters... die bijvoorbeeld een, een voetbal op hun hoofd krijgen. Ja. Boksers die wat klappen krijgen. Ook die mensen, uh, die hebben vaak uh, een vorm van dementie... Uh, zijn ze aan het ontwikkelen. En, uh, dat wordt vaak nog een beetje achtergehouden. En ik wil dat meer uh, naar buiten brengen. Dus daar zijn we mee bezig. En ik hoop het komende jaar uh, daar meer beeld van te maken en... Ja ooit ook aan jullie te kunnen laten zien. Nou, wij gaan het volgen natuurlijk. Want ja. uh, het is een, uh, iets emotioneels voor veel mensen. Uh, maar vooral ook ontzettend mooi om meer van deze mensen te weten te komen. Uh, en ik denk dat het deze mensen zelf ook heel veel goeds doet. Ja. Als ze weer uh, he, iets van vroeger terugzien. Ja. Dus, ja, um, ja, dat er ook naar hun geluisterd wordt. Ja. En uh, dat we ze ook echt, echt letterlijk weer zien. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dus ja. dementie. Ja. En dan heb je nog eentje, Dutch Famous. Dus ja. we hebben heel wat uh, ja, is... accounts we waar we al... je op moeten gaan <laughs> volgen. Ja. En uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Nee, en dankjewel. ik zou zeggen, mensen, kom allemaal kijken. Want... Uh, Elke kunstwerk is ontzettend mooi om van links naar rechts ja. te bekijken. Heen en weer. Heen en weer. Dankjewel. Dankjewel, Carina. Goed, interessant gesprek van uh, Carina met uh, Iris Planting. Iedereen moet komen kijken in het uh, Oude Raadhuis, uh, ingang Halterstraat. Uh, we gaan meteen door even, want uh, we zijn een klein beetje uitgelopen. We hebben nog elf uh, minuten voor uh, het nieuws. Want we gaan praten met uh, uh, Frans Visser van de Classic Concerts. Want uh, we hebben een primeur, want voor de allereerste keer is uh, Classic Concert niet op zondag, maar op maandag. Maandag, tweede Pinksterdag. Uh, kun je uitleggen waarom? Ja, uh, deze wereldberoemde gitarist die, uh, die treedt over de hele wereld op en hij had ons vorig jaar aangegeven, ik kan maar op één, dat ik wil graag naar Zandvoort komen. En ik kan maar één dag. En dat is die tweede Pinksterdag. Niet op zondag in ieder geval. Niet op zondag, want uh, gisteravond trad hij nog op in Wenen. Dus Kijk hij is nu onderweg onderzoek. naar Zandvoort. Hij heeft hier een hotel geboekt. Ja. En hij blijft hier slapen. En dan gaat hij uh, maandagavond na het concert weer naar, naar huis. Naar ja. Weimar in Duitsland. Weimar, hè? Daar Komt woont hij vandaan. Hij. Daar woont ja, hij vandaan. <laughs> ja, we hebben het over een, een klassieke ja. gitarist. Een ja. wereldberoemde klassieke gitarist. Zijn naam is, uh, moet ik even... Zoeken. Sanel Retsic. Sanel Retsic. Ja. Uh, ik heb Sucs. hem afgelopen week uh, gezocht op internet. Is, hij heeft een prachtige website trouwens ook. Hij uh, komt uit Bosnië-Herzegovina. En jij zei net al Weimar, want daar heeft hij ook gestudeerd. Hè? De ja. Franse Liste Academie. Klopt, en de Hochschule für Muziek, Oftewel het conservatorium van, uh, van, We uh, van Weimar. En hij geeft ook les tegenwoordig daar. Ja? Oh, dus hij is goed. daar student geweest, maar hij, is, uh, hij geeft ook les. Hij is 35 jaar, dus nog vrij jong. Hij reist de hele wereld over om op te treden. In Amerika treedt hij op, in, uh, in Mexico, maar heel Europa, je kan het zo gek niet noemen. Hij is, hij is ook al een keer in het concertgebouw geweest. Ja, hij is eerder geweest. In hè? Amsterdam, ja, ja. ja. Dus het is echt een, een hotshot, zullen we maar zeggen, in de klassieke muziek. En we zijn heel trots dat we hem kunnen presenteren. Mooi, want hij is niet alleen klassiek gitarist, want ik, ik zag ook dat hij in een band speelde. Een uh, bosnië Ja. <laughs> Hoe noem je dat band? Bos Bos ja, Bosnische Herzegov band. V v v v v ik heb band. geen idee, eerlijk Hos ja, gezegd. Ik weet niet van Hana, die, die van Hane heet het en ja. daar heb ik gisteren wat muziek van geluisterd. Ja. Oh. Le leuke groep, een goede zangeres, maar daar speelt hij af en toe mee. Uh, heb ik ook oh, oh, wat grappig. Dus hij dus is niet alleen, alleen maar een, een klassieke nee. gitarist. Nee, oké. Okay. een bandspeler. Zijn er, zijn er, zijn er veel uh, uh, goede uh, klassieke gitaristen in de, uh, Um, nou, ik dacht het eigenlijk niet zo. Uh, kijk, je moet uh, klassieke muziek of gitaar op het conservatorium bestaat nog niet eens zo heel lang. Hè? Mm -hmm. Dat was eerst een instrumentje, je speelde viool of piano. Nou, en, dan, en nog een wat andere instrumenten die van toepassing zijn in een Filharmonisch uh, orkest bijvoorbeeld of in kamermuziek. Gitaar is wat later op conservatorium gekomen. Tegenwoordig kun je zelfs popmuziek studeren aan het conservatorium. Dat was vroeger natuurlijk ook niet. Natuurlijk nee. uh, zijn er gitaristen. Uh, maar je kom, ik kom ze niet vaak tegen. Dit is ook de allereerste keer. In die zin is het ook een primeur. Dat we in Zandvoort een klassiek gitarist hebben. Bij classic concerts. Mm -hmm. En we zijn al 24 jaar bezig. En uh, Volgens mij is dit de allereerste keer. Ja, goeie zaak. Ja. Uh, we hadden het in het voorgesprek er even over dat jij ook, ook begonnen bent met gitaar, hè? Ja, dat klopt, ja. Kun je er iets over vertellen? <laughs> ja, dat kan wel. Dat loopt nog. Nou, ik, uh, als, uh, als, tiener had, als tiener had ik vriendjes die gitaar speelden, daar was ik wel jaloers op. En, uh, maar ja, ik was niet een kind dat zeurde bij zijn ouders van, ik wil ook een gitaar. Dus toen ik eenmaal in Amsterdam was en studeerde, toen heb uh, ik eerst een jaartje bij een cabaretgroep gezeten en toen miste ik heel erg een instrument. En toen dacht ik, nou, ik ga eerst maar eens uh, leren... mezelf te begeleiden. En uh, toen ben ik met ja, gitaar begonnen. Ja, kom je al snel uit bij gitaar, hè? Ja, en toen uh, eerst jazzgitaar, twee jaar. En uh, ja, je komt automatisch in popmuziek terecht... met vrienden en dergelijke. Ah. Uh, als je drie akkoorden kan spelen, kom je al een nou, heel uh, eind. Uh, <laughs> <laughs> dus wij gingen toen uh, ons toeleggen... op uh, Beatles, t, uh, Rolling Stones, The Kings... Uh, nou ja, noem ja, maar op, noem Neil maar, Young, ja, uh, ja, Bob ja. Dylan... Ah. Ja, dat gingen we doen. En dat doe ik nog steeds. Maar je hebt nooit klassiek gitaar gespeeld? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb wel een beetje basistechniek geleerd. Maar dat mag uh, geen namen hebben. Nee, nee, nee, ik nee. Ben ook niet, mijn fijne motoriek is niet zo goed ontwikkeld. ik heb ook altijd moeite. Ik heb in een bandje gespeeld. Maar een solootje spelen vond ik ook al lastig. Want ah. ik, uh, nee, dat zit er bij mij ja, ja, niet ja. zo in. Ik ben meer van het ritmegitaar. Ja, okay. en, en mezelf ja, ja, begeleiden. Ja, ja. Ja. Ja, wat, kun, kun je nog wat meer vertellen over die Sanal uh, Reschitz? Wat hij doet en... Uh... Uh, ja, hij komt dus uit Bosnië-Herzegovina hij is daar, volgens mij daar, nou, wel bekend. misschien opkend, iets he? over het programma ook ja, ja. Hij, is, uh, hij is dus in Bosnië opgegroeid en hij is toen uh, naar het conservatorium in Weimar gegaan hij heeft ook zijn basisopleiding in uh, Bosnië in uh, Luzla ja. ja. komt u vandaan ja, ja. Uh, ik ken hem niet persoonlijk. Ik ga hem nu ontmoeten natuurlijk voor het eerst. Ik heb wel contact met hem gehad. Uh, in, in, de, in de zin van het contract sluiten. Ja, ja, afspraken ja. maken en ja. zo. Dus dat wel. En, ja, dan verdiep je iemand. Uh, we hebben ook in, met classic concerts wel. eens muzici die terugkeren bij ons. En dat is ook leuk. Dan, uh, he, dan zie je elkaar weer. Ja. Dus deze man heb ik nog niet eerder gezien. Uh, zijn programma. Hij speelt dus wat Spaans klassiek. Dus uh, Albéniz, de Valja. En, uh, maar ook uh, Bach. Dus uh, dan zitten we weer wat dichter bij Duitsland. Uh, ja, en ik heb, als je hem ziet spelen, is denk ik van ja... Hij legt in elke noot, legt hij gevoel. He, dus hij Mooi. is technisch heel begaafd, maar hij legt in elke noot, legt hij gevoel. Dus dat viel me onmiddellijk op toen ik zijn filmpje zag. Dit is niet iemand die een aardige cursus klassiek gitaar gedaan heeft. Of die net van het conservatorium komt. Maar echt iemand die weet hoe hij moet spelen en hoe hij uh, zeg maar het gevoel kan raken. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, wat hij vindt van de akoestiek in de protestantse kerk. Hij heeft natuurlijk in, zo, in zo op, zoveel opgetreden. Ja, overal. Ja, ja. ja. Maar, ben jij er ook niet benieuwd naar wat, wat hij ja, daarvan zegt? Ja, nou, ik, ik heb er zeker vertrouwen in. En, uh, ik denk dat veel gitaristen die, uh, die houden van om in kerken te spelen. Dat weet ik wel. Uh, uh, vaak omdat er toch een lekker galmpje in zit in die ja, kerk. En ja. bij ons is, die, uh, is er ook een galmpje. Maar niet overdreven. Want we kunnen er ook gewoon een symfonieorkest in uh, opstellen. Waarvan ik denk van nou, wat moet dat worden? Weet je? Ja, maar hij, hij speelt nee, dat helemaal, gaat allemaal. Hij speelt helemaal akoestisch. Dus ja, helemaal zom, zom, akoestisch. Zonder versterking. Ja? ja, ja. Tenminste, daar ga ik vanuit. En kun je Gaan dan achter in de kerk het nog horen? Ja, dat, ja, dat, dat, dat is toch... Uh, uh, ja, dat is misschien een beetje verbazingwekkend. Maar ja. het kan wel. En je hebt ook uh, gitaarconcerten met orkest. En dat gebeurt ook vaak nog... De kerk heeft goede ja, ja, die kerk ja. heeft een goede akoestiek. Ja, die heeft sowieso een goede akoestiek. Maar ik vond het juist interessant omdat hij zoveel opgetreden heeft. Allerlei, uh, dan moest je altijd en allerlei... Ja. Dan moet ja. hem zeker vragen. Dan moet we hem zondag even vragen. Als... Ja, nee, dat gaan we ja, nee, wel. Hoewel, ik kan mij voorstellen... Maar ik kan mij voorstellen dat hij in gaat spelen. Om eens te luisteren wat hij daarvan vindt. Tuurlijk, hij komt om half twee repeteren, okay, dus dan ben ik ah. er ook en uh, dan hoor ik het wel, maar ja, er valt niks meer aan te veranderen. Nee, dat is, <laughs> nee, dat is waar. <laughs> maar ik heb er alle vertrouwen ja. in, deze locaties, ook voor zangers die uh, ja, zonder versterking ja, ja. zingen. Ja. Nou Frans, misschien moet ja. je nog één keer zeggen, uh, maandag gaat het dus gebeuren, ja. hoe laat? En... Wow. Tweede Pinksterdag, dus absoluut niet morgen, maar uh, maandag. Het concert is om drie uur, zoals altijd. Gewoon in de Protestantse kerk aan het kerkplein, midden in het dorp. Uh, de zaal gaat open om half drie. De toegang is 10 euro. Voor de jeugd uh, tot 18 jaar is het 5 euro. En vanaf. Tot onder de twaalf jaar is het zelfs gratis. Nou, dus aan, Als je ja. je kinderen wil meenemen is het ja, geen probleem. Ja, Als nou, ze maar natuurlijk rustig zijn. En nog meer willen weten dan <laughs> kijk op de, de website. Classicconcert.nl Daar staat ook alle ja, informatie ja, op. Kun ja. je ook iets lezen over uh, Sanarecic. Ja, begrijp ik. Ja. Nou mag je hartelijk danken Frans. Graag ik wens gedaan. je nog een heel, uh, heel uh, fijne weekend. Ja. Je zei net dat het heel warm was. Maar buiten is het ook <laughs> redelijk warm. Dus uh, geniet ervan zou ik dank zeggen. Dankjewel. Hartelijk je wel. dank. Dag. Muziek. Dan gaan we zo naar twee tweede uur.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 I'm indecisive but this time I know for sure I hope I'm not the only one that.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 and bright